In Wit-Rusland is de accreditatie van zeker 17 journalisten ingetrokken. Het gaat om journalisten van de omroepen BBC en ARD, drie persbureaus en de Amerikaanse zender Radio Free Europe. Volgens de Wit-Russische autoriteiten was dat nodig om extremisme en terrorisme te bestrijden. Sinds de verkiezingen van begin augustus is het onrustig in Wit-Rusland. Algemeen wordt aangenomen dat president Lukashenko die won door middel van fraude...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 Lewis Hamilton staat morgen bij de grote prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps op de polepositie. In de kwalificatie troefde de Britse wereldkampioen van Mercedes zijn teamgenoot Valtteri Bottas met een halve seconde af. Max Verstappen start van de tweede rij, hij kwalificeerde zich als nummer drie.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 als vroeger, als we strijden, zullen wij de bekers vullen en als poeders proosten wij op het leven.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 Ik wacht hier al zo lang op jou Kom je wel, kom je niet Toen laat me van je horen oh, Toen laat wat van je horen yeah. Ja je wilde met mij, zei je tegen mij Op die dag dat ik jou daar opeens zag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 Lachend in de storm, de golven van de zee, waard is jouw kracht enorm. Het popvloed, je lange blauwe strand, ik voel me in dat kind, springend in het zand. Hij, hij, hij, ik ben met volle teuggen, ze strand of de kroeg. Ongedacht. Ik weet niet of je bijvoorbeeld. zullen we gaan zitten direct. Wat denk je? Ik maar even we we gewoon hier uh, ik, als je niet eraf bent. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haren halen. Moet je er eitjes bij? Ja. Max max max max super max max hey. super, max max super, max max max max max max max max max max max max max ik zie Max zijn mooiste momenten Hij is de king van Barcelona Rijdt alles zoek van Spa tot Monza De gru en smeltend asfalt Ik juich als Max weer een voorbij knalt Zijn inhaalacties zijn bijzonder Het is een baas, wereldwonde Yo fucking ho Die Dan denk je yes, hij is niet te passeren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 Ik wil jouw plan weer Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Er is een feestje in de kroeg.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 Een lange nacht, al zo lang opgewacht, een vrouw.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 Met een korntje. snolle bolletje.